Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen het Hoevelaak en Barneveld een 7 kilometer door een ongeluk. Vertraging is meer dan een uur, want er is één reis ook dicht. Je kunt het beste bij het EMS omrijden via Utrecht op de A27 en de A12. Richting Amsterdam op de A1 bij Knoop het Hoevenlaken 2 kilometer. En verderop 5 kilometer bij Muiden door werkzaamheden. Daar is namelijk het hele weekend de hoofdrijbaan dicht. Daardoor staat het ook vast op de A6 richting Muiden. 3 kilometer voor Knoopend ...op het Muidenberg met een kwartier vertraging. Op de A13 richting Den Haag... ...tussen af het en Rood, ...noord, 7 kilometer door een ongeluk. En op de A20... ...in de richting Hoek van Holland... er staat 4 kilometer file bij Rotterdam Centrum. En op de N44 was naar richting Den Haag... het langzaam over 3 kilometer. Op de N201... ...zandvoort richting Uithoorn... ...staat 3 kilometer bij Aalsmeer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Uh, dit hele weekend uh, kunnen we genieten van de zon hier in Sanford. Wat een Sunshine. Ja, yeah, die past er dan uh, heel goed bij, hè? De single van uh, Katrina en de Waves. We gaan weer uh, live overschakelen naar Duitsersveld. Jopres, de eerste helft ja. van de wedstrijd, SV Sanford VSV. Ja, ja, ja is hoe is het er daar? Ja, het is altijd een andere gebeurd terwijl oh. we naar het uh, wereldnieuws via CFM luisteren want uh, een minuut of vijf na die 1-1, die ongelukkige 1-1 eigenlijk, was het Jesse de Haan die aangepakt werd in de 16 meter gebied van VSV, de keeper was, de, keeper, de stond er gewoon vlak met zijn neus bovenop, dus hij wees naar de stip en dezelfde Haan kon de stand op 2 heen brengen. Uh, weer vijf minuten later, een prachtig mooie actie van Nijsselberg in de 16 passeert een paar mensen, eerst eigenlijk je Dekker, die brengt die bal mee naar voren, neemt die bal mee naar voren ziet Berg staan, Berg passeert een man of drie en ziet Magiel staan die heel gedecideerd de bal achter de keeper werkte en gewoon lekker voor 3-1 zorgt. En dat is ook terecht, want Sanford is gewoon sterker. Maar ze moeten wel achterin op blijven passen. Want er zit daar iemand uh, aan de linkerkant van het veld van, uh, van uh, VSV die gooit in alsof het een corner is. Het is ongelooflijk hoe ver die jongen gooit. En zojuist kwam daar een, een, een situatie uit voort dat Sanford echt met de dille, uh, dichtkneep. Uh, zat te kijken of die bal erin ging ja, of niet. Nou, uh, gelukkig ging hij op het, op het dak van het doel en uh, er is niks aan de hand. Maar nou, toch oppassen met dat soort ballen. Uh, Sanford heeft uh, gewoon het be betere van het spel. Is sterker. Uh, Jeffrey Dekker is uitstekend bezig. Ik moet ook zeggen, Lotfi Rikkers op het middenveld is uh, prima aanwezig. En dan natuurlijk <coughs> Berg... En, en, en uh, verstraten en uh, noem maar op. Uh, maar uh, allemaal doen ze ontzettend hun stinkende best en het werkt gewoon. Het, het klikt allemaal. En dan missen we nog eigenlijk een paar spelers als uh, Ronald Kalis en, uh, en uh, Boy Visser. Want Boy Visser is afgelopen dinsdag uh, tijdens de training geplaatst geraakt aan zijn kuit. En uit voorzorgsmaatregelen heeft hij gezegd: Nou, ik doe niet mee, laat ik het nou niet doen. Want hij is ook geen twintig meer, laat het eerlijk zijn. En uh, ja, voor hetzelfde geld uh, komt er iets ergens uit voort en schiet we allemaal niks meer op. Goed, Sankt. Dat lijkt dus in de, uh, even kijken in de 37 e minuut met 3-1. En ik wou voor sterk dat hier gewoon drie punten gepakt gaan worden. Dankjewel Joop voor dit moment. En uh, zometeen over een uh, paar minuten komen we weer terug bij Joop. Uur 2 van dit programma alweer uh, Albert-Jan. Ja, uh, wat gaan we doen? In de rust van, uh, in de rust van uh, het voetbal gaan we schakelen met uh, Kees Rutgers. Want er is vanavond natuurlijk naast het Oktoberfest ook nog een uh, groot André Hazes mezing feest in het Wapen van Zandvoort. Want het was gisteren, twaalf jaar geleden... dat André Hazes overleed. Dus vanavond een groot meezingavond en feestavond. Uh, ja, feestavond. Ja, Als je toch iemand in memoriam... Uh, he, dan uh, maak je daar een feest van. Kees Rutgers gaan we dus in de rust... tussen kwart, uh, kwart over drie, half uh, vier... bellen in zaken dit meezingfestijn... in het Wapen van Zandvoort vanavond. Dan natuurlijk het uh, vaste item... Uh, de evenementenagenda rond de klok van half vier. Want er is natuurlijk van alles te doen... Ondanks het feit dat de zomervakantie alweer weer voorbij zijn. Maar is er nog van alles allerlei evenementen in. En rondom ons prachtige dorp Zandvoort te beleven. Dus dat daarover meer rond de klok van half vier. Zoals gezegd, naar de volgende plaat om kwart over drie weer schakelen met Joop van Es. Voor het einde van de eerste helft van SV Zandvoort. VSV 1. Tussenstand momenteel 3 tegen 1. Dus ik zou zeggen, en natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, ook blijf ook het tweede uur luisteren naar uw lokale zender live vanaf de tolweg 10A te Zandvoort. Dat gaan we zeker doen. En hier is to Mike Posner. To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 We gaan weer naar jouw fris. Jap. Onnavolgbaar. Echt onnavolgbaar. Helemaal op zijn eigen konto. Nigel Berg, uiteraard. Weer met schijnbewegingen, daar word je helemaal gek van. En die verdediging van de VSV, je kan er niks tegen doen. stand is 4-1 en we spelen in de 40e Muziek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 Ja, de heren van uh, Salford 1 die zijn daar lekker bezig op uh, Duitersveld. Op dit moment uh, 4-1 uh, voorsprong tegen VSV1. Maar er wordt uh, ook nog een uh, andere wedstrijd gespeeld op uh, Duitjesveld. We hebben het over de Veteranen 1. Ze spelen vandaag tegen Wart Burgia. 42 minuten. En uh, ja, daar is het uh, op dit moment uh, 1 tegen 0. Dus ook de heren van uh, Veteranen 1 die staan op dit moment uh, voor... Zodra we gaan weer live schakelen naar veld naar jouw fris. Voor het slot van Eerste is SV Sanford tegen VSV1. Nederland was koel cool en kil en dan voor alle. weer. De wind die lag nooit stil, mijn liefdesleven des te meer. Wat ik in jouw ogen las, ontstak bij mij het vuur. Ze Vandaag uh, lekker gevoetbald door uh, ja, onder meer de veteranen 1 en elke uh, soft wordt 1. En die wedstrijd die wordt uh, live verslagen door uh, Joop Fries. Voor het slot van de eerste helft tegen VSV gaan we inderdaad weer naar Joop. ...naar Duintjesveld. Een lekker zonnig Duintjesveld daar, toch, Ja, een, een lekker windje erbij. Dus Heerlijk, hè? He? Dus, ja, dus Helemaal perfect, goed. Absoluut. En, en wat, wat ik op het veld zie, is ook perfect eigenlijk. Want Zandvoort heeft totaal geen moeite met VSV. VSV dat nog geen wedstrijd gewonnen, heeft nog een punt gehaald heeft zelfs. En dus na twee wedstrijden gewoon puntloos staat. Zandvoort uh, uh, wordt er iets stil, Ja, het spel wordt stilgevoerd om de denk ik. Vraagteken. Hm, ik zie niks, niks en niemand liggen. Oh ja, heeft gelegen, oké. Okay. Maar goed, uh, Zandvoort, dat, uh, dat is uh, gewoon, uh, ja, gewoon, nee, moet ik niet zeggen. Zandvoort is ouderwet wet bezig. bal wordt goed in de ploeg gehouden, absoluut. En dan, ja, dan, dan heb je berg erbij. Meer hoef ik niet te zeggen. Dus, uh, dus echt, wat hij hier deed met het vierde doelpunt, niet normaal. Echt niet normaal. Die, jongen, die is eigenlijk veel te goed voor deze klasse. Maar uh, inderdaad, wat wat, wat dan, spreekt dan zijn ...ouders zojuist juist niet zeggen... ...ja, maar hij moet wel oppassen... ...want voor hetzelfde geld wordt hij uh, flink aangepakt. Want het ging al van... Uh, ...kijk uit, daar komt hij nummer 11 weer. En toen hing hij die eigenlijk al. En dat is, wordt dus uh, inderdaad een gevaar. Daar moet je ontzettend mee oppassen. Maar Sandford is uh, lekker bezig. We spelen in de vier, vijf, 45e minuut. Het zal ietsje bijgetrokken worden, denk ik. Want er is een blessurebehandeling geweest. Er is een bellendje geweest. Nee, dat kost ook tijd. En uh, Sandford staat nu eigenlijk een beetje achteruit de voetballen. En daar is de Jesse Daan. Dus Daan probeert daar de straat te pakken. Die kan, die kan die bal krijgen. Die krijgt die bal ook. En die terug naar Berg. Berg aan de zijkant helemaal. Uh, geeft daar een hele mooie paas. Niet een paas. En komt de Gielsen. Die kon er eigenlijk niet bij komen. Maar wel Lotzie Rikkers. Rikkers uh, met. Oh, weer een paas naar Berg. En gaat weer een paas naar van Berg. Op Jesse Daan. Is hij snel genoeg? Is hij snel genoeg? Ja, hij is snel genoeg. kan die bal nog net binnenhouden. En. Nee, die bal is niet over de lijn. Kom op, wat gaat er gebeuren? Nee, zie je hoor, dat is inderdaad niet over de lijn. Terug naar Magielsen. Uh, Magielsen, Magielse. haalt de bal eruit. Uh, even kijken naar nu... Weer uh, Magielsen via... Uh, oh, Jurre uh, uh, Mons. Uh, en nu wordt de bal uitgeschopt door VSV uh, om de, de erger te voorkomen. En mag Zandvoort gaan gooien. Wat gaat er gebeuren, er wordt gefloten, schijnt dat hij waarschuwt de speler van uh, de VSV dat hij geen de meer wenst uh, te, mee te maken. En uh, nou ja, is het nou weer rustig, goed ingooien voor Zandvoort, Koeman naar, nee, was uh, Jus de naar Koeman moet ik zeggen. En die bal is de bal kwijt, maar de aan kon zijn voeten voor zetten en wordt nu weggewerkt door VSV. Zandvoort weer aan de bal. ...naar uh, Mans. Nee, Berg was dat. Berg die verliest me helaas over de zijlijn ...en uh, VSV mag gaan gooien. Hij gaat dus zo'n hele verre bal. Dat is echt onzinnig om te zien. Hoe jongen groot. Echt ongelooflijk Maar Berg is weer in, in de bal te uh, en hij is echt wel al bezig als een middenvelder, want hij spreidt het spel. Hij probeert in ieder geval, dit was in de, uh, gewoon een iets wat mindere paas van hem. Maar soms het is weer in balbezit. en Leidt op de linkerkant, dus naar Rickers. Rickers op het middenveld. Ontzettend veel werk verrichten. Niet veel aan de bal, maar toch uh, heeft hij een man, een bindeman aan zich. En dan gaat een mooie bal komen. De Aan, de Aan, die uh, kan een man passeren daar. Nog een keer komt hij terug en hij raakt de bal weer kwijt. Maar Giel ze weer. Maar Giels gaat kijken. Er is nog steeds aan het kijken. En er komt een paas helemaal naar achter, helemaal terug. Dirk eh, Belenkamp. Nou, zover zitten we dus weer in verzandeldse helft. Eh, Patrick Koper, terug naar Belenkamp. Berg Belekamp, die. Uh, en weer naar uh, Kopen. Dat gaat er gebeuren? Ze willen het uh, spelletje uitspelen tot de uh, ja, wie zal het zeggen? Uh, Berg uh, speelt daar, even kijken met En dan wordt het teruggespeeld op de keeper. Die moet uh, opschieten, want daar is een hele snelle. Uh, wie is het, even kijken. Ik kan het niet zien hier vandaan, dat maakt ook niet uit. Maar die bal moest net op tijd weg zijn, want uh, uh, dat is een gevaar voor VSW. Daar probeert Berg een passeerbeweging te doen. Die uh, wordt opgehouden, uh, echt obstructie. Op dus een vrije schop voor Zandvoort. Uh, uh, dat was ook niet goed te praten, maar goed, uh, Zandvis is in gevalbezit. Werkt bij kan. Een verre paas richting Juffie Dekker. Kon hij niet bij komen? Jussen wel. Lijth is steeds in de bal. Speelt Dekker aan. En de zijkant van de linkerkant speelt Dekker. Die kan hem man passeren. Dat doet hij ook. En dan passeert nog een man. En uh, speelt daar even kijken. Verstaten. Verstaten. Die uh, verslikt zich in zijn tegenstander. Inderdaad. Goed gezien van die schijn. er niks aan de hand. En zo'n uh, VSV kan proberen uit te verdedigen. Maar die uh, om, om weer weg uh, tussen zat. Maar niet goed genoeg. Uh, weer een aanval van uh, VSV. En de bal over de volledige uh, spelhelft. en daar staat iemand van CSV CSV buitenspel en, en mag Sandvoort vanaf het 16 meter gebied, de 16 meter lijn, de bal weer in het veld brengen. Uh, er liggen nu twee ballen in het veld. Oh, er wordt er eentje weer teruggeschopt, goed. Sandvoort weer uh, luiten terug naar uh, de keeper, naar uh, Reinier, uh, Reinier uh, Metzaars. Met naar Berg Belenkamp. Terug naar met En die moet nou open zitten, want er komen twee mannen. Ja, en dat doet hij op tijd. Naar Patrick Koper. Koper richting Verstraten. Terug naar Koper open weer, uh, helemaal uh, op zijkant. En hier is het eindsignaal van de scheidsrechter die uh, uh, wel een beetje gepiep van uh, VSV moet aanhoren. Maar niet echt moeilijk heeft gehad in de eerste helft. Dus het stand is 4-1 voor Zandvoort. En we maken ons ook voor de tweede helft, waarin ik toch nog wel een paar doelpunten verwacht. Dankjewel, Joop, jop Voor de eerste helft Dus zo dadelijk inderdaad komen we terug voor de tweede helft van deze wedstrijd, waar het heel goed uh, voor SVS Zandvoort uh, mee gaat.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 ZANG ser feliz, Ja, bij dat zonnige wordt van vandaag, hoort echt deze muziek op de radio, hè? Dat was de single van Nicky Jam en El Perdon. Ja, vanavond vindt het grote Hazes Masingfeest plaats. In het wapen van Salford, georganiseerd door Kees Rutgers. Goedemiddag, Kees. Welkom in de uitzending. Goedemiddag, allemaal. Hey, leuk je weer eens op de radio te hebben. Ja, hartstikke leuk. Ja, hoe gaat het met Kees? Met Kees gaat het heel goed. Ja? Ja. Wat ben je zo al aan het doen, Kees? Want je hebt ook nog eens een single opgenomen in andere dingen. Ja, we hebben een single opgenomen en uh, nou, ik ben nu een beetje voor de Zandvoortse krant uh, verhaaltjes aan het maken. En uh, er komt waarschijnlijk uh, begin volgend jaar een nieuwe single uit over, uh, met oog op de verkiezingen. Hé, hey, kijk. Uh, ja, ja, ja. Ik blijf actief. Dus, nou, dan willen wij wel de primeur hebben van die single. dat begrijp je ja, wel, hè? daar we gaan we gaan voor zorgen. Hartstikke goed. Water bij de wijn, dus de titel hebben we al. Kijk, we gaan naar, naar vanavond, want de voorbereidingen zijn in volle gang voor een feestavond in het Wapen. Ja, ja, ja, we zijn er heel druk mee bezig en het gaat allemaal goed komen. Want uh, wat gaat er vanavond gebeuren, Kees? Nou, we gaan uh, ja, de muziek van Hazes natuurlijk weer tot leven brengen. Twaalf uh, jaar geleden is hij overleden. Toen hebben we besloten, nou, ik ga zorgen dat, dit dat die muziek levend blijft. Dus toen elk jaar een hazesfeest uh, georganiseerd. En vanavond gaan we dus ook weer uh, paak te draaien, meezingen met de mensen. We hebben een zanger uh, die uh, zijn nummers komt brengen. En nou ja, wat interviewtjes doen. En uh, nou, één groot gezelligheidsfeest wordt het. Ja, het is, uh, je zegt het al, het is alweer voor de twaalfde keer dat je dat doet. Ja. En je hebt al uh, diverse locaties gehad in Zalvoort, uh, hè? Ja, ja, ja. We zijn begonnen op het strand. En, uh, maar ja, dat was, dan moest het om 12 uur afgelopen zijn. Dus dat was eigenlijk een beetje te vroeg. Dus toen zijn we het dorp ingegaan. En hebben we onder andere het Bluis en het lokaal hebben we gehad een paar keer. En uh, de laatste jaren dan in Papen. Pape. Ja, en uh, ja, ik weet het nog. Want uh, ik kwam uh, geregeld uh, op die Hazes uh, uh, messingavonden omdat ze zo gezellig zijn. Ja, nou ja, ja, ja, ja, en, en soms, soms, soms komt hij soms komt dan ineens langs, hè die Mick Harren. Ja, ja, ja, ja, ja. Gaat dat vanavond ook weer gebeuren? Nee, nee, nee. Mick Smit, hij heeft twee optredens, dus hij uh, zou het proberen, maar ik reken er niet op. Hij zit op een Amsterdamse avond. En, uh, dus uh, maar vandaag hebben we een andere zanger, hebben Mark Meijer. En die, uh, nou, die gaat ook voor een feestje zorgen. Ja, dat uh, wil ik best geloven. Hoe laat gaat het vanavond uh, beginnen? Nou, half negen officieel beginnen, maar voordat het een beetje op gang komt, uh, zeg maar, na negenen. Na negenen, en uh, wie gaat de, de, de Hazes muziek uh, draaien van jullie? Uh, nou, dat uh, Roy van Buringen, die uh, zit achter de knoppen. Die, uh, en ik uh, leid de avond, zeg maar. Uh, en mensen mogen verzoeknummers indienen en dat regelt dan allemaal. dat het uh, Voor iedereen gezellig is. Oké, okay, jullie hebben echt alles van Hazes vanavond? Ja, ja, alle, alle nummers hebben we. Dus iedereen kan vragen wat hij wil. We hebben het gewoon. Is, ja. is, is de, de, de, de, het enthousiasme voor de muziek van Hazes... in de afgelopen twaalf jaar alweer... Ja. Is, die, is die minder geworden of is hij nog, nog steeds even populair? Nee, ik, ik, ik, het wordt eigenlijk steeds meer. Want je ontdekt... Ik bedoel, ja, Hazes kennen we natuurlijk van zijn, van zijn meezingers... maar hij heeft zulke mooie andere nummers opgenomen. Mooie teksten enzovoort. En ja, dan, als je daar dieper induikt en gaat luisteren... dan, ja, dan krijg ik steeds meer uh, respect voor wat die man allemaal gedaan heeft, eigenlijk. Uh, op muziek gebied. Ja, zijn er, Zijn er ook mensen die gewoon niet van die muziek houden? Ik kan het me bijna niet voorstellen. Nee, ik kan het me ook niet voorstellen. Maar ja, goed, dat, uh, dat kan. Je houdt er van of je houdt er niet van. Maar ik vind dat uh, zijn muziek, die maakt mij, als ik, uh, je hebt allemaal wel eens de dagen dat je minder vrolijk bent, dat je een beetje over iets, iets naars meegemaakt hebt. Ja, dan draai ik de muziek van André Hazes en dan Kikker ik weer op. Dat, dat, geeft dat mij werkt het, echt. Ja, dat werkt ja, echt. Ja, ja, dus dat vind ik heel bijzonder. Nou, vanavond uh, kan iedereen uh, lekker uh, meezingen. Nog eventjes. Waar moeten ze zijn? En uh, vanaf hoe laat zijn ze welkom? Nou, we gaan uh, draaien in het Wapen van Zandvoort. Op het Gasthuisplein En vanaf half negen tot een uur of één. Oké, okay, Kees. Nou, we wensen je wederom een hele gezellige en uh, ja, toch een mooie avond. Tijdens ja. Uh, ja, twaalf jaar Hazes, het is toch al heel wat. Ja, zo is dat. En uh, heel veel plezier vanavond. Hey, en, uh, bedankt voor dat jullie de, voor de, de uitzending Ik mocht zijn. Graag gedaan, daar zijn we voor. Kees, okay. tot volgend jaar. <laughs> Kees, dankjewel. En uh, inderdaad, heel veel plezier hè, vanavond. En wij gaan natuurlijk Hazes draaien. Hier is Buonasera, oh Marie. Buonasera, signorina, buonasera. Het is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper Bonasera With the moon above the Mediterranean sea In the morning, signorina, we'll go walking With the mountains and the sun come to sight But a little jewelry shop will stop and linger While buy a wedding ring for your finger signorina kiss me goodnight Bona sera signorina kiss me goodnight Bbu da bbu da bbu da viva viv viv signorina Bona It is <laughs> time to say goodnight <laughs> to nobody Gezellig woorden hoor vanavond. In het uh, Wapenpost Zalvoort. Hazes Mazingavond, Het Mazingfeest En al die lekkere muziek van uh, andere hazes. En dan uh, lekker meezingen. En natuurlijk jouw favoriete plaats aanvragen. Bij de DJ van die avond. Roy van Buringen. En er is ook nog een uh, liveshower. Dus wat wil je nog meer? Oktoberfest en Hazes Mazingavond, een Mooie combinatie trouwens. En Van de Duitsstalige muziek gaan we naar de Nederlandstalige muziek. Gezellig. Doe jij de evenementenagenda maar even. Je bent al goed begonnen. <lacht> ja, we zijn lekker bezig. Nou ja, over, als we het toch over de evenementen hebben. Want er is weer zoveel te doen, uh, Albert-Jan. Ja, de, momenteel is het natuurlijk in volle gang het Stads- en Dorpsomroepersconcours. En dat speelt zich allemaal af rond het Kerkplein. Met, met, met Vanaf kwart over drie is dat begonnen. De Vrije Roep. En dan om vier uur is er een pauze. En om half vijf is de prijsuitreiking door de voorzitter van de jury, onze burgemeester Niek Meijer. Dat allemaal op het Kerkplein. Uh, zoals gezegd, vanavond is het Oktoberfest. Je haalt me de woorden uit mijn mond, om het zo maar eens te zeggen. En uh, vandaag natuurlijk organiseert het Muziekfestival Zandvoort... voor de vierde keer een Oktoberfest. Een niet meer weg te denken uh, uh, muziekfestival in Zandvoort. Ook dit jaar zal de muziek uiteraard de boventoon voeren... met daarnaast alles wat men van een Oktoberfest mag verwachten. Bier, braadwoest om pretzels. En dat begint allemaal om 8 uur vanavond op het Raadhuisplein. En we hadden net net aan de telefoon. Uh, Kees, uh, en Kees had het over het twaalfde Hazes Mezingfeest. En uh, dat begint vanavond allemaal om... Half negen. Half negen in het wapen van Zandvoort meezingen. En uh, verzoekplaten aanvragen. Dat allemaal bij het twaalfde het Hazes Mezingfeest in het wapen van Zandvoort. Dan uh, morgenochtend na al het gefeest lekker uitwaaien. En wel tijdens de 10.000 stappen van de Zandvoort... Van 10 tot half twaalf de locatie startpunt cafetaria, De oude halt Anytime aan de Vondellaan nummer 2. Van 10 tot half 12 de 10.000 stappen van Zandvoort. Hebben we de dorpsomroepers net gehad? Morgen krijgen we de Shanti- en Zeeliederen Festival. En dat begint allemaal om half elf morgen en het duurt tot half zes. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand... treden dit jaar tien koren op met diverse repertoire aan shantys en zeeliederen. En zoals gezegd, shanties zijn vooral traditioneel van oudsher werkliederen gezongen op grote schepen. Dat allemaal morgen vanaf half elf tot half zes. En voor het programma verwijs ik u even, voor, uh, ik u even naar de laatste pagina van de Zandvoortse Courant. Want daar staat precies op wie, wanneer en waar optreedt. Dan voor de andere liefhebbers voor de muziek op de zondagmiddag. Het is weer 25 september van 4 tot 6 uur. Want iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom op de muziekmiddag van Studio Anthony. Zang en pianobegeleiding bij de Open Haard. Geen mooier einde van een heerlijke zondag dan luisteren naar mooie muziek van 4 tot 6 uur aan de Oosterparkstraat 44 bij de stichting Studio Anthony. Volgende, vanaf 30 september tot en met 13 november is er weer een nieuwe expositie... in het, mu in het mu Zandvoorts Museum onder de titel Hedendaagse Realisme. U kent vast die afwijkende blikken als, als er over realisme en beeldende kunst wordt gesproken. Realisme, dat is toch vooral stoffig met een van die sombere schilderijen... met fruit en dode beesten. In samenwerking met Galerie De Vreugd en Hendricks... brengt in het Zandvoorts Museum de klassieke schilders en beeldhoudkunsten... Uh, voor u wederom in beeld tijdens de expositie... Hedendaags Realisme van 30, tot en met 30 september tot en met 13 november. Uiteraard aan de Swaleweesstraat nummer 1. Maken we een stapje naar 30 september vanaf half 9... is het weer tijd voor de zangavond. En dan komt iedere laatste vrijdag van de maand... lekker zingen bij het Wapen van Zandvoort... met de Wapenzangers van Zandvoort. Dat allemaal op 30 september vanaf half 9. Uiteraard in het Wapen van Zandvoort... op het Gasthuisplein nummertje 10. En dan krijgen we oktober. En wat is oktober? Oktober is natuurlijk de wild maand. En ook Zandvoort Goes Wild. Ter afsluiting van het zomerseizoen en vanwege de bronstijd onder de herten in de Amsterdamse waterleiding de Duinen... wordt Zandvoort in oktober nog één keer heel erg wild. Meer informatie over dat evenement Zandvoort Goes Wild kunt u vinden op de website www.zandvoortgoeswild.com www.zandvoortgoeswild.com en dan gaan we naar 1 en 2 oktober. Dan wordt er weer geraced op het circuitpark Zandvoort. En wel het British Race Festival. Het British Race Festival op het circuitpark Zandvoort... biedt een mooie mix van uh, races, demos, vele enthousiaste merken, cups... en uh, met een concours dalledaags. Het raceprogramma is dit jaar uitgebreid met twee All-British Race series... die u niet mag missen. Dus liefhebbers van klassiekers en wel Britse klassiekers... 1 en 2 oktober. Groot feest op het circuitpark Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen... op het circuitpark Zandvoort kunt u terugvinden op de website... www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl en wie er ook feest vieren op 1 oktober... dat is uh, tijdens de Korendag. En kom dan op 1 oktober naar Korendag in Zandvoort. Want dit is de tiende keer dat de Pop singers de Korendag Zandvoort organiseren. En dit gaan ze dan ook uitgebreid vieren. Er is een prachtig programma-blad uitgegeven. Ook prachtige flyers in het dorp te vinden. Meer informatie over dit uh, ja, lustrum... Op 1 oktober van half elf morgens tot tien uur s'avonds... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zingenaanzee.nl. www.zingenaanzee.nl En wie ook uh, feestviert is het Holland Casino Zandvoort... want dat bestaat 40 jaar. Holland Casino bestaat, uh, Zandvoort bestaat op 1 oktober 40 jaar... en wordt gevierd met gasten, medewerkers, zakelijke relaties... en uiteraard ook voor de inwoners van Zandvoort en omgeving. Meer informatie over dit uh, evenement op 1 oktober... wat om 7 uur s'avonds begint kunt u terugvinden op de website www.hollandcasino.nl www.hollandcasino.nl En ga dan even naar Holland Casino Zandvoort. Met Gerard Joling. Uiteraard. Die, die, die is het ook geen feestje, hè? Nee. Dan gaan we naar 2 oktober. Mash at the Beach. Op zondag 2 oktober wordt het altijd een gezellige eindfeest van Mango's Beach en Brussel's aan zee georganiseerd. Dit jaar met een wild tintje naast live muziek en een DJ... gaan verschillende teams strijden met elkaar... aan een heuse mash stormbaan dat allemaal op 2 oktober. En meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van Mango's Beach Bar. Dan wel Brussel's aan zee. Ook op 2 oktober, uh, s'avonds, is het van 8 uur uh, weer feest in het Amsterdam Beach Hotel. Want dan is het de tijd voor de Comedy Night. Zandvoort lacht, open mic, Mc comedy Night. Verschillende comedians, bestaande uitgevestigde namen en aanstormend talent... komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Vergeet de sportschool en kom je buikspieren trainen op de Comedy Avond van het Amsterdam Beach Hotel, dat op 2 oktober... van 8 uur s'avonds tot 11 uur de, is dat uh, tijd voor Comedy Night. Kijk dan ook even op de website www.amsterdambeachhotel.nl. En last but not least, Mangos en brussels go wild. Zoals gezegd, het eindfeest, uh, zoals ik al eerder meldde... met een wild tintje, dat allemaal, oh, allemaal op 2 oktober tot diep in de nacht. Kijk dan ook even op de websites van Mango Beach Bar Brussel aan zee. Volgens mij heb ik die al gehad. Maar ja, het waren er ook weer zoveel. Okay, Oké, ben je ik klaar of niet? Ik de ben nu klaar. <laughs> <laughs> Poepel. Heel veel te doen dus. Ook weer de komende dagen hier in zo En de evenementen kan je ook nalezen op de CFM app. Need a seal and crazy.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 we're never gonna survive unless we get a little crazy no we're never gonna survive Want vanmiddag twee wedstrijden op uh, Duintjesveld. De veteranen Eens. Ze spelen vandaag uh, tegen Wart Burgia. Daar staat het op dit moment 2-0. En voor die andere wedstrijd, Zalvoort 1 tegen VSV1, schakelen we weer uh, live naar uh, Joop van Eersvonds. Joop, de tweede helft. Ja. Hoe is het daar? Je komt nu 28 seconden te laat. Oh, oké. Okay. Ja, prachtige aanval over via jetsen danen Die Je liet zo snel uitzien. aan uh, zijn tegenstander ziet helemaal onzelfzuchtig. Zag die. Uh, uh, moet ik even kijken wie het ook weer was. Ik denk uh, Lucas we het vrij... of wie? Ja, Lucas van Straat zag hij vrij staan legde legt de bal breed. Ja, mooi ook al gewoon. van staat met 5-1 voor en heeft hij helft van de VSW totaal niks te vrezen. Uh, het begon een beetje stroef die tweede helft. Maar uh, we spelen nu in de 22 minuten. minuten. Samson heeft gewoon de, de duimschroef aan bij de VSW. Moet nu even terug. Maar dat is logisch. Na nou een doelpunt moet hij even gaan bouwen. En uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Lottie Rikkers uh, speelt daar Justin Luyt aan. Eh, wat niet Justin Luyt? beter uh, kopen, kopen terug naar... Uh, Luiten, luiten, via het midden. dat gaat weer Lucas van Straat, hè? En dan gaat de keeper, die, ja, die ligt er net in de weg. Heel erg jammer, want als hij hem er wel eventjes... een klein beetje opgetikt had, Wat die keeper eronder doorgegaan. Dan was het zomaar zijn geweest. Maar als hij er komt, is hebben de laatste, zoals we weten. Het was een mooie kans voor Zandvoort. Een mooie snelle aan van via het midden, die, die Zandvoort echt zeerd. Uh, maar nu ligt daar even kijken geblesseerd. Wie is dat? Hier, nou, Lucas van Straat ligt daar geblesseerd. In het 16 meter gebied. Er wordt de verzorging gevraagd. Ron Kampman die is, Godzijdank, en de is zijn geprezen, weer terug bij uh, het eerste van S.W. Zandvoort. Uh, die heeft het niks aan aantal jaar gedaan. Wilde eigenlijk de pijpen maarten geven en lekker rustig aan gaan doen. Ja, niet dus. <tijd> en uh, heeft zich weer beschikbaar gesteld om voor, vooralsnog voorlopig uh, bij het eerste de verzorging te doen. Een uh, hele kundige man. En uh, hij probeert daar nu uh, verstraten op te lappen Die uh, nog steeds eigenlijk ligt uh, in plaats dat hij even gaat opstaan. Nee, dat is niet het geval. Ik hoop niet dat het ernstig is, want de man is gewoon voorin. Uh, ja, ik wil niet zeggen nodig, maar wel een hele... Uh, dankbare uh, medespeler die vaak vrij en goed de bal kan, kan plaatsen en uh, ontvangen. Daar staat hij op uh, penderen, een beetje water moeten van die schijzer uh, even over de zeilen en pinkt daar naartoe, overigens. Nou, mag ik hoop dat dat uh, <coughs> echt snel ver, ver, over is. Hij gaat weer zitten en wordt verder behandeld door Kampman. Goed, het spel gaat weer beginnen. keeper mag de bal in het spel brengen. En dat is gebeurd. Jester uh, uh, uh, die geeft het druk op de verdediging van... Uh, VSV. En die komen er vrij simpel uit, omdat uh, De Haan de enige is, eigenlijk, die die druk zet. En nu is de bal op het middenveld. Terug naar de verdediging van VSV. Naar de zijlijn. Voor sommigen gezien aan de linkerkant van het veld. En daar had bijna Jeffrey Rico um, uh, dekker de bal te maken van het truc niet helemaal. En als nu op de zijlijn via Zandvoort verdedigen, en mag uh, VSV gaan gooien. Bij de corner van helemaal. In de 54ste minuut. Laat het over aan een collega. Dat is ja, diegene die, die ontzettend ver ingooit. En hij gooit gewoon dik in de 60 meter gebieden vanaf de zijlijn. Dat is toch wel, is een ongekende. Dan moet je de techniek hebben. Maar er komt voor ons nog niks bij uit van, uh, voor de VSV. Santos uh, kan wegwerken. Zand is uh, 5-1 en we spelen in de 55ste minuut. Graag tot straks.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 Dan volgens mij heeft uh, Zal het 1 uh, vanmiddag niks te vrezen van uh, VSV. Kuzan, en, uh, hoe noem je de VSV. Kunnen doelpuntens, ze dat? Uh, Doelpunten Saldo gaan werken. Hè? Ja, precies. Ook belangrijk. Wie weet uh, wat de <laughs> tweede helft ons nog gaat brengen. Ja, we worden straks uh, van jou fres, maar uh, eerst weer even wat ander nieuws bij CFM. Ja, want er, er wordt namelijk ook weer uh, gerondje dorp. Ken je dat nog? Rondje Dorp. Komt Juist. het weer? 2016, en wel op zondag 16 oktober. En één tip, geef je voor 1 oktober op bij een van de deelnemende cafés. Het, is een het wordt wederom een gezellige kroegentocht op een zondagmiddag. Langs de gezelligste cafés van Zandvoort aan Zee. Bij elk café krijg je een leuke opdracht of spel. Deelname is 10 euro inclusief t-shirt. Geef je op bij je favoriete café. De start is om 1 uur op die 16 oktober en het eindigt om 6 uur. Nou, dan geloof je dat toch niemand dat het om 6 uur afloopt. Deelname uiteraard vanaf 18 jaar in de deelnemende café's... zijn herkenbaar aan de poster. Zondag 16 oktober, Rondje Dorp 2016. En ben je boven de 18 en je kent het fenomeen Rondje Dorp... geef je op bij je deelnemende café. Nou, meestal wordt het niet veel later dan 6 uur trouwens, hoor. <laughs> want uh, daar zijn ze er wel een beetje klaar mee. Rondje Dorp, het komt er weer aan. Gezelligheid is al Natuurlijk vandaag het uh, Hazes mazing uh, Feest, uh, in het Wapenpastalvoort. En ook ja jawel. Wij zijn er helemaal klaar voor bij CFM. Maar uh, we hebben ook nog andere muziek voor je. Hè? Uh, ja, gewoon uh, lekkere muziek uit de jaren 80. Hier is de single van Nick Kursjo. Even lekker doorschijden hoor. Geen zorg, het hele weekend lekker zorg weer hier in Zalvoort. We de Nick Kershaw en I want the sun go down on me. Voordat we opgaan naar het nieuws en weer van 4 uur nog even een nieuwtje. Ja, vooruit blik even, even het programma wat uh, naar toe ligt voor morgen. En terwijl nog het uh, dorpsomroepersconcours nog in volle gang is. En de spanning stijgt, want om half 5 wordt daar de prijsuitreiking, de, op de, de winnaar, bekendgemaakt. Dan kijken we alvast even met een scheef oog... Even naar, nog even naar morgen tijdens het 19e Festival. En morgen is het voor de 19e keer dat die wordt georganiseerd. Traditiegetrouw begint de dag met een ontmoeting van alle koren... op de brink bij Nieuw Unicum. Het optreden voor de bewoners zal om kwart voor elf morgenochtend verzorgd worden door het koor De Zilk. En om 12 uur opent wethouder Gert-Jan het festival officieel... en wordt er gezongen door alle koren op de trappen van het raadhuis. Vanaf half 1 tot 1 uur zal het muzikaal gezels, gezelligheidskoor optreden op het Kerkplein. Daarna zingen de tien koren op het Dorpsplein, Gasthuisplein, Kerkplein, Halterstraat tegenover Café Laudel en Hardy en bij Beach Club 10. Met een samenzang om kwart over vijf morgen op het Gasthuisplein wordt het festival afgesloten met als afsluiter het volkslied van Zandvoort. Nogmaals, zie voor meer informatie... de laatste pagina van uh, de Zandvoortse Courant op de achterkant. Knip hem uit, het is namelijk handig om hem mee te nemen... zodat u weet wie, wat en waar speelt... en op welke locatie welk koor begint. Dus in ieder geval morgen vanaf kwart voor elf... het 19e Festival. Ja, dat gaat weer een gezellige boel worden in het uh, centrum van Zandvoort. Al die chanties en zeeliederen. Oh, wat hebben we morgen weer veel te doen, albert -Jan. Een boodschap we nog doen...